Middernacht, dinsdag 19 november. Mark Visser met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt de eindstand van de nationale inzamelingsactie... voor de Filipijnen bekend. Drie kwartier geleden stond de tussenstand op 17,3 miljoen euro. Dat werd bekendgemaakt in een gezamenlijke uitzending... op Nederland 1, RTL 4 en SBS. De tussenstand werd bekendgemaakt in het instituut voor beeld en geluid... waar de actie voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan wordt gehouden.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 Yahoo gaat alle data van zijn gebruikers versleutelen. Het gebeurt waarschijnlijk vanwege het nieuws... dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA datacenters van de internetbedrijven Yahoo en Google... heeft afgetapt om te kunnen zien wat internetgebruikers allemaal online deden.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 In een ziekenhuis in Duitsland zijn bij een boer de onderarmen weer aangezet. Operatie was al vorige maand, maar is nu pas bekendgemaakt. De boer van 67 uit Sauerland verloor beide onderarmen... toen hij op zijn boerderij met een linszaag aan het werk was. In een tien uur durende operatie werden in een gespecialiseerde kliniek... pezen, zenuwen en de slagaders in de boven- en onderarmen weer aan elkaar genaaid. Het weer in het westen en noorden vannacht regen. In het zuidoosten nog droog. En daar liggen de minima dicht bij het vriespunt. Overdag lange tijd regen. En aan zee een krachtige noordwestenwind. Het wordt vanmiddag 6 of 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Alja Kamphuis. In Amsterdam wordt hij geroemd om de manier... waarop hij ingewikkelde problemen aanpakt. Zoals het tekort aan parkeerplaatsen, de slechte luchtkwaliteit... en het verouderde openbaar vervoersnetwerk. Het leverde hem deze zomer de titel wethouder van het jaar op... bij de politicus van het jaarverkiezingen. Nu heeft hij een banenplan bedacht... dat 40.000 Amsterdammers werk moet opleveren. Goedenavond, CVD-wethouder van verkeer en vervoer Erik Wiebers. Goedenavond. Eerst even de actualiteit. We hoorden net het bedrag al van de, de, de 555-actie. Uh, 17,3 miljoen. Uh, mooi bedrag. Uh, hoeveel heeft de gemeente Amsterdam eigenlijk gedoneerd? Nou, niet dat ik weet heeft de gemeente Amsterdam iets gedoneerd. Oh. Maar doneren, dat moeten natuurlijk ook gewoon individuen doen. Nederlanders. Of we hebben er een ontwikkelingshulpbudget voor. Maar steden moeten niet aan ontwikkelingshulp doen. Maar sommige gemeenten hebben wel gedoneerd. 1 euro per inwoner. Kampen, Maasluis, Haarlemmermeer, Barneveld... Voor Amsterdam zou dat acht ton dan zijn, zo'n beetje. Ja, dat zou acht ton zijn. En dat hebben we niet, hè? Ik, ik het zou mijn voorstel niet zijn. Ik vind dat we, dat we mensen zelf moeten overhalen om te storten. Maar waarom zou het uw voorstel niet zijn? Nou, ik vind dat mensen zelf bepalen of ze... en ook heel goed kunnen bepalen of ze aan ontwikkelingshulp doen... en, en mensen in nood helpen. Uh, daar hebben we als land ook een budget voor. Maar ik vind dat nou niet dat steden dat per se moeten doen... Daar zullen vast een heleboel mensen in Amsterdam anders over denken, hoor. Uh, maar ik vind het niet aan een stad. Nee, dus wat u betreft komt er niks van de gemeente Amsterdam ik bij? Ik dat je het maar zelf moet storten. Wees ja? maar flink. En als andere gemeenten dat dan wel doen? Moeten zij ja, weten. Dat moeten zij weten. Ik denk dat er 800.000 Amsterdammers zijn die zouden kunnen storten. Even nog iets anders. Het nieuws van vandaag. Uh, voormalig VVD-gedeputeerde en ook oud-wethouder van Amsterdam... Ton Hoijmaers, hoorde vandaag vier jaar tegen zich eisen vanwege corruptie en witwaspraktijken. Als u dat nou hoort, hè, wat denkt u dan? Nou, ik denk dat dat heel slecht is voor mijn partij. Ik vind dat ook... Ik vind dat, dat integriteit. Daar moeten we gewoon... Dat moet heel hoog in het vaandel staan. Mensen die uh, mogen verwachten... Mensen mogen verwachten dat de politiek schoon is. En als er verdenkingen zijn dat dat niet zo is... dan doet dat schade aan de hele politiek. Maar hoe komt het dan? Dat dan dit soort dingen toch gebeuren? Ik weet het niet. Kijk, over dit individuele geval kan ik weinig zeggen. Ik, ik, ken, maar in hem algemeenheid. ik ken hem ook helemaal niet. Nou, ik denk dat, dat, dat er toch best veel bestuurders zijn... die groter worden dan zichzelf. En die denken dat het om hen gaat. Uh, en het gaat echt niet. Het gaat echt niet om jezelf. Het gaat gewoon om het werk. Hard werken, niet mopperen... Uh, en niet de hele tijd voor de camera gaan staan. Niet proberen er zelf beter van te worden... Ik denk dat de meeste Nederlanders dat vinden. En af en toe ja, dan vliegen bestuurders uit de bocht. Vindt u dat zelf moeilijk? U staat natuurlijk in de spotlight, wordt vaak gevraagd. Is het dan moeilijk om dat ego weg te drukken? Nou, ik word een beetje geholpen door het feit... dat ik een vrij natuurlijke afkeer heb van feestjes, <laughs> openingen... Recepties. Wanneer uh, is dat symposia. begonnen? Symposia. Ik denk dat er nog drie was of zo. Nee, ik, <laughs> vind dat niet zo ik vind dat niet zo nuttig allemaal. Nee? Ik vind het leuk om iets te zeggen als ik iets te zeggen heb. Maar als ik niks te zeggen heb, vind ik het ook hoogst hinderlijk. En ik vind ook andere mensen die symposia openen of spreken op recepties... Of, uh, vind ik, die niks te zeggen hebben, vind ik hoogst hinderlijk. Doeken wegtrekken, linten knippen. Het is toch ook geen gezicht. Nou, ik doe het toch wel eens, of niet? Nee, ik doe het heel zelden. Ik doe het echt oh, heel zelden. zelden. Jullie hebben heel lang gezeurd... <laughs> voordat uiteindelijk mijn voorlichter zei... doe dat nou maar een keer. Ja? Ja. Dus eigenlijk zit u met tegenzin. Nee. Wordt dat, wel dat dat dan, dan een leuk nee, uurtje dan? Zo, dan. Zover gaat, het niet, zo ver gaat het niet. Maar ik, ik vind dat niet zo nodig. Nee, ik vind dat je gewoon uh, je werk moet doen. En er is genoeg te doen in Amsterdam. Dus je hoeft je ook niet te vervelen. Er is geen enkele reden... <tus> Om, uh, om uh, in, in blaadjes te gaan staan en, uh, en overal uh, maar te verschijnen om uh, linten door te knippen. In Casaluna vanavond te gast VVD, wethouder van Amsterdam, Erik Wiebes. Um, laten we eens teruggaan naar, naar, naar, naar heel lang geleden, <laughs> naar uw jongenskamer. Ik begreep dat daar een, uh, een poster aan de muur hing. En dat was niet Iron Maiden of ABBA, maar dat het had iets met. Provo te maken. Dat is politiek ja, dat klopt, getint. Ja. Ja, dat klopt, ja, dat klopt, ja. Ja, dat, dat is de Witcar. Ja. Omschrijft u die poster eens? Nou, dat was de reclame uh, voor de Witcar. Dus dan zag je de, de Lud Schimmelpenning Amsterdamse Witcar. Uh, en daar zaten twee, uh, twee welgevormde lieden in. Uh, en voor even voor hele jonge luisteraars: de Witcar. Ja, de Witcar, dat is een. een, een, een, een, een een voorstel van iemand die nu notabene... Ja. op zijn 75 ste of zo in de Amsterdamse Raad zit... die had een elektrisch autootje ontwikkeld... in de vorm van een soort beschuitbus. Uh, wit. En die kon je overal gebruiken. En dan kon je hem weer overal laten staan. In, in zo'n witkarstation. Een soort deelauto. Het is, de, het is de elektrische deelauto... voordat de elektrische deelauto was uitgevonden. Heel ingenieus vond ik het. Uh, maar, maar waarom hing die daar... Nou, ik vond, het een, ik vond het een schitterend ding. Ik vond het een schitterend ding. Het is best bijzonder voor iemand die later bij de VVD terecht is gekomen. Nou, maar kijk, schitterende uitvindingen zijn onpolitiek. <laughs> ik moet ook zeggen dat de PvdA die dat heeft gedaan... en die nu, dus nu raadslid is en vast andere dingen zal vinden dan ik... Uh, dat blijf ik toch nog gewoon een schitterende vent vinden. Maar had dat iets met idealisme te maken? Nou, ik denk dat ik toen meer gefascineerd was... door gewoon de uitvinding en het idee dat je daar dus gewoon altijd in kon stappen uh, en wegrijden. Dat is toch ook wel een mooi idee? Dat is wel een mooi idee. En dat idee, dat, dat, dat leeft nog steeds eigenlijk. Want ja. in uw portefeuille zit ook schone lucht, om even zo te zeggen. Um, een hip thema. Wat is nu die um, wibesiaanse aanpak, om het even zo te noemen, in Amsterdam? Hoe, hoe pakt u dat aan? Hoe, hoe krijgt Amsterdam schonere lucht? Ja, hoe komen schone lucht? De, de Wiebesiaanse aanpak. Kijk, ik ben altijd op zoek naar de beste maatregel voor het geld. Omdat ik vind dat je belastinggeld he, heel zorgvuldig moet besteden. He, we, we, daar hebben een heleboel mensen hard voor gewerkt. He, er is wel eens enig dédain voor... Uh, uh, het is maar een ton, zeggen mensen dan op de begroting. Maar ja, een ton, dat is waar... Uh, waar gewoon drie Amsterdamse gezinnen... een jaar lang inkomstenbelasting voor hebben betaald. Dus dat moet je zorgvuldig besteden. En dat moet je dus niet besteden aan dingen die het goed doen op de televisie... of die toevallig in je opkomen... of die je leuk vindt passen bij je partij. Maar je moet gewoon zoveel mogelijk effect halen... voor het belastinggeld wat er is. En bij Schone Lucht moet je dus het meeste geld inzetten... op dingen die het meeste effect hebben. En dat is? En dat hebben we gedaan. Nou... Kijk, toen ik het aantrof... hadden we heel groot ingezet op elektrische auto's. Uh, en er is niks mis met elektrische auto's. Maar er is wel iets mis mee om 10.000 euro subsidie te geven... voor een elektrische auto die het grootste deel van zijn leven... gewoon op de gracht staat en helemaal niet rijdt. Uh, dus wij zijn gaan uitzoeken. Uh, wat heeft nou het meeste effect op de lucht? Welke maatregel levert ons nou voor per euro belastinggeld... het meeste schone lucht op? Nou, en dat blijkt alleen te zijn elektrische auto's voor mensen die heel veel rijden... He, dus, dus koeriers en taxis en dat soort dingen, dan, dan levert het wat op. Um, en een andere maatregel die heel veel uh, oplevert, maar niet zo sexy is... zijn gewoon schone motoren. He, dus, dat is een beetje jargon, maar de Euro 6 motoren... die zijn 95% schoner dan, dan, dan oude motoren. Dat, dat zet wel zoden aan de dijk en dat kan je niet sexy vinden. Het is ook niet leuk om mee op de foto te gaan... Maar je bereikt er wel per euro belastinggeld het meeste mee. En Wat is daar nou wiebessiaans aan? Want dit hoor je ook wel op andere plekken. Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook dat het helemaal niet Wiebesiaans moet zijn. <laughs> maar ik ga altijd gewoon lekker aan de gang op die manier. Maar dat zeggen ze in Amsterdam. Zijn maatregelen zijn Wiebesiaans. Ja. Nou... Het moet ook iets dat... speciaal zijn, want nu... U wordt geroemd, uh, het slaat aan. Uh, dat heeft waarschijnlijk ook met uw persoon te maken... en hoe, hoe u dingen aanpakt. Ja, ik, ik hou ervan om altijd eerst naar de inhoud te gaan. Kijk, Amsterdam heeft wel een beetje de gewoonte... Toen, toen daar binnenkwam merkte ik dat echt... het is de gewoonte om dingen helemaal aan het begin van de discussie... meteen politiek te maken. En dat is heel ongelukkig, want dan ligt het allemaal vast. En dan noemt iedereen wat bij zijn partij past... en dat is niet allemaal hetzelfde. Dus nou ja, daar zijn we dan niet uit. Maar het is altijd mijn aanpak om dingen zo lang mogelijk inhoudelijk te houden. En zo laat mogelijk politiek. En als het politiek wordt, tuurlijk, daar doe ik ook aan mee. Dan moeten er deals gesloten worden, dingen uitgeruild. Dan moet iedereen iets krijgen. Dan moet er voor iedereen een verhaal zijn dat we er allemaal beter van worden. Maar het helpt om het zo lang mogelijk inhoudelijk te houden. Zo lang mogelijk iedereen te vertellen dat we er eigenlijk allemaal baat bij hebben... om zoveel mogelijk schone lucht voor ons geld te krijgen... En dat vindt de VVD leuk, omdat ze vinden dat belastinggeld goed besteed moet worden. Maar dat vindt GroenLinks leuk, omdat je dan zoveel mogelijk schone lucht krijgt voor het geld. De VVD vindt niet alles leuk, want minister Schulz van Hagen van uw VVD... die heeft onlangs de 80-kilometerzone op de A10 West opgeheven. Yeah. Daar bent u niet blij mee, denk ik. Nee, daar ben ik niet zo blij mee. Want als we met elkaar krom moeten liggen om de lucht in de stad schoon genoeg te maken... dat moet allemaal in 2015, moet de lucht aan de norm voldoen... Uh, dan helpt het niet om de auto's vlak door de stad harder te gaan laten rijden. Dat, dat is nou iets wat ons niet helpt. Laten we even luisteren naar een fragment hoe, hoe zij haar argument voor het voetlicht brengt. Ik probeer steeds ook aan te geven dat de snelweg redelijk weinig effect heeft op het stedelijk gebied. Want eigenlijk al heel snel buiten die snelweg is het effect verwaarloosbaar. De problemen van de steden zitten natuurlijk vooral in de steden met het zoekverkeer. Ik weet niet of u weet dat ongeveer een derde van het verkeer in de steden is echt zoekverkeer. En ook daarvoor biedt technologie de komende jaren gelukkig weer heel veel oplossingen. Maar parkeerapps en het begeleiden van bestuurders naar een parkeerplaats of naar de locatie waar ze moeten zijn of naar een goede overstap. Halten, kun je heel veel van die fijnstofproblematiek ook oplossen. Ja, zegt u het maar. Nou, de, kijk, de aanpak spreekt me aan. Wat telt er nou echt aan bij schone lucht en wat niet? En zij heeft dus de indruk gehad dat die snelweg niet echt aantikt. Het is alleen, het is een goede gedachte, alleen dat klopt niet. Um, want wij zijn ook niet gek. Wij meten dat uh, en wij rekenen eraan. En wij zien dat die snelweg meer effect heeft dan zij denkt... Hoe komt dat dan, dat zij dan van een andere mening, ik, andere mening dat heeft? Dat kan ik niet bepalen, want ik kan niet bij haar in de keuken kijken... maar ik kan wel bij mij in de keuken kijken. En wij zien dat de effecten die zij heeft voorspeld... het effect van die snelheidsverhoging achter zij minimaal... en wij zien dat het drie, vier, vijf keer zo groot is als zij had verwacht. Dat dus effect. Je, dus uw eigen VVD-minister heeft het mis? Ja, ik denk dat ze het hier mis heeft. Lief? Ja. Nou, nee, nee, ik denk dat zij uh, over andere gegevens beschikten dan wij. En ik denk dat wij nu, ook door het te proberen... laten we eerlijk zijn, hè, ze heeft het, heeft het ingevoerd... en wij konden daarna meten wat het effect was. Nou ja, wij hebben kunnen vaststellen dat dat effect groter was... dan het ministerie uh, oorspronkelijk had gedacht. U vindt het zo erg dat u onder andere met Milieudefensie... Uh, een rechtszaak heeft aangespannen? 29 november, dient die? Nou, met Milieudefensie. Amsterdam heeft Milieudefensie niet nodig... Amsterdam eh, is naar de rechter gestapt. Eh, omdat wij bezorgd waren dat dit eh, negatieve eh, effecten zou hebben... Eh, op onze kansen om de luchtkwaliteitsnormen te halen. Eh, en inderdaad, aan het eind van deze maand eh, is de zitting. Waarom gaat u winnen? Nou, wij, denken dat de, wij denken dat de minister zich hier verrekend heeft. En niks ten nadele van deze minister, want je kunt je verrekenen. Maar daar zijn rechters ook voor om geen ruzie te hoeven maken, maar gewoon om een onafhankelijke persoon te laten bepalen wie er nou uiteindelijk gelijk had. Over uitstoot gesproken, ik woon zelf in Amsterdam. Dan meteen ook maar die scooters aanpakken. Hè? Ja, de scooters. <laughs> U voelde hem al aankomen. Ja, de scooters. De scooters zijn een veel besproken onderwerp. Veel besproken onderwerp in Amsterdam. Ja, GroenLinks is een actie begonnen. De scooter van het fietspad af. Ja. U ergert zich ook rot aan als u met uw fiets daar op dat fietspad rijdt en dan komt zo'n scooter langs? Nou, dit is het wonderlijkste toeval en het is, en het is niet gelogen. Maar van, vanavond om, om zes uur, dus, dus kort geleden, is mijn eigen tienjarige zoontje onderuit gereden door een scooter. Een scooter die zonder licht tegen de richting in op het fietspad deze tienjarige heeft aangereden. Zodanig dat het fietsje verbogen is... en het mannetje trillend uh, naar bed gebracht moest worden... nadat hij eerst poliklinisch even nagekeken moest worden. En toen? Dat zijn ook de scooters. En wat dacht u toen? Nou, ik dacht niet anders. Je moet nooit, nooit in deze rol anders over dingen gaan nadenken... als hier ineens zelf iets gebeurt. Dat is raar. Ik, ik denk ervan wat ik er al van dacht. en Dat is dat heel veel scooterrijders uh, ja, zich zeer hinderlijk gedragen. Dat is helaas het geval. En we vinden het. Er zijn ook veel Amsterdammers en daar hoor ik ook bij. Die. Uh, ja, ze vinden het ook niet lekker ruiken. Nee. Het zijn, het, ze veroorzaken veel hinder en ook veel gevaar. Ook voor zichzelf. Dus? GroenLinks zegt die moeten dus ja, de weg op. Daar van daar af. Ja, daar, daar, daar ben ik het. En het college met mij het in essentie mee eens. Maar er zit één adder onder het gras. En die mag ook benoemd worden. Um, dat als je de scooters. De snorfietsen, zoals ze eigenlijk oorspronkelijk heten. Als je die zonder helm de rijbaan opstuurt, opstuurt, dan wordt het niet veiliger, maar dan wordt het onveiliger. En dan zijn er dus een heleboel jongeren, want dat zijn het vaak, die echt gevaar lopen met hun snorfietsje op de rijbaan. En, en dat is ook weer niet de bedoeling. Maar een brommer, die moet toch ook een, iemand die op een brommer rijdt, moet toch ook een helm op? Ja, een brommer moet ook een helm op en een snorfietser ja. hoeft geen helm op. En dat is precies waar wij problemen mee hebben. Als we de snorfietsers... Maar waarom moeten al die mensen op zoveel verschillende voertuigen rijden? Neem het openbaar vervoer, ga fietsen. Ja. Uh... Nee, ik denk dat de, de snorfietser is een vergissing is. We hebben een categorie toegevoegd waar de wereld geen behoefte aan had. Dus nu rijden er een soort brommers, want ze rijden net zo hard als brommers. Uh, die rijden zonder helm uh, op het fietspad. En je kunt ze ook doordat ze geen helm op hebben niet op een veilige manier naar de rijbaan sturen. En dat is echt een probleem. Maar kunnen we dan niet mee stoppen? gewoon? Nou, Ik zou er niet tegen zijn om hiermee te stoppen. Dit is een categorie, een categorie weggebruikers... waar de wereld echt weinig mee opschiet. Dit hadden we niet moeten doen. Het was ook niet ooit de bedoeling. Hè? We wilden een soort fiets met hulpmotor. Uh, maar dat is het niet. Het zijn, het, zijn, het zijn scheurreizers. Als we het over fietsen hebben... ik probeer mijn fiets wel eens te stallen in Amsterdam lukt ook niet altijd, hè? dan heb je nog van die fietsen met die, uh, met, met die bakken voorop, met die kratten voorop. Ja, ja, ja. Ja, kijk, de kratten vinden we lastig in de, in de, in de stalling. Hè, zo het melkkrat voor op de fiets. Maar je, er moet ook even een andere kant van het melkkrat worden bezien. Dat is de reden dat heel veel mensen hun fiets kunnen gebruiken... voor dingen waar ze vroeger de auto voor namen. Je kunt de boodschappen nu doen op de fiets. Dat is ook wat waard. Ja, en daar moeten we ons met de rekken dan maar aan aanpassen. Want dit is de realiteit. Dit is wat de Amsterdammer aan mobiliteitsgedrag vertoont. Nou ja, daar kunnen de Amsterdamse stallingen... dan op termijn maar beter aan aangepast worden. Maar er zijn al zo weinig plekken. Ik moet soms mijn fiets ja. neerzetten op een plek... waar ik hem niet eens vast kan maken aan een paal of aan een hekje. Dan moet ik hem in zo'n vak zetten. Nou ja, meestal is hij dan weg, want uh, ja, hij staat niet aan een paal. Wordt jouw fiets zo vaak gestolen? Ja, dat komt voor, Ja, ja. ja. Misschien ietsje minder vaak dan je suggereert. Ja, ja, het omdat stalle... ik hem aan die paal kan zetten. Dat kan nu niet altijd nee, meer. Het, het, uh... Maar nu moet er dus nog meer ruimte komen voor die kratten. En dus nog minder voor de gewone fietsen dan eigenlijk. Het is toch, toch de omgekeerde wereld. Nou, Amsterdam moet, moet in hoog tempo zorgen... voor een inhaalslag op het uh, terrein van stallingen. En dat gaan we doen. Uh, er de komen de komende, de komende jaren... Uh, meer dan 50.000 uh, fietsenstallingen bij. En dan is mijn probleem opgelost. Nou, ik weet niet of het probleem zo makkelijk op te lossen is, maar 50.000 is wel. Daar heb je het wel ergens over. And the room went spinning round At the age of 37 She realized she'd never ride through Paris In a sports car with a warm wind Marianne Faithful en The Ballad of Lucy Jordan. Ja. Waarom meneer Wiebis, deze plaats? Nou, dit is van mijn middelbare schooltijd, zoals heel veel mensen. Het meest gegrepen worden door muziek in hun middelbare schooltijd. Maar ik vond het ook wel mooi, hier, hier, hier, hoor, je gewoon, hier hoor je gewoon de seks en de drugs in haar stem. Ik bedoel, het is een soort, is een Mevrouw is als ze dit zingt nog helemaal niet zo heel oud. Maar je hoort een soort veelbewogen leven door die stem, vind je niet? Ja, het is ja, indrukwekkend, vind ik dat. Nou, ik draaide hem ook toen hoor. Ja. Ik moet ja. zeggen, ook, ook fan. Nog een keer gezien in de Stopera Live. Kijk aan. Kijk, Kijk aan. Uh, te gast vanavond, wethouder Erik Wiebes van de gemeente Amsterdam. Um, u heeft het verkiezingsprogramma al geschreven, las ik. En um, begin dit jaar liet u ook al een ballonnetje daarover op. Um, het zou leiden tot zo'n 40.000 banen. Maar het belangrijkste woord is kei. Ja. Wat, wat is dat, een kei? Ja, daar, moet ik dan even, daar moeten we even terug naar waar, de economie, waar economische groei vandaan komt. En waar banen vandaan komen. We hebben natuurlijk een tijdje gedacht in Nederland... dat banen kwamen doordat de overheid omvallende bedrijven ging redden. Of van innovatiesubsidies of zo. Maar, maar banen, banen komen uit steden. En banen komen doordat hele bijzondere mensen die iets bijzonders kunnen... en iets bijzonders presteren... allemaal bovenop elkaar in een kluitje in een stad gaan zitten. En die economische theorie is nog helemaal niet zo oud. Dat hebben we pas tien jaar geleden ontdekt dat dit zo is. En de truc is dus om de groeimotor aan te zetten... om je te richten op steden en al die bijzondere mensen... naar je stad te trekken. En ze daar bovenop elkaar iets te laten doen... wat geheimzinnig is, maar van wij weten uit de statistieken... Dat die mensen samen veel productiever zijn dan alleen. En in de stad veel productiever dan daarbuiten. Ze gaan samen hele bijzondere dingen doen, innovatie en uiteindelijk leidt dat tot banen en economische groei. En, daar en die bijzondere zo, mensen. Daar is Amsterdam niet zo goed in. Nou, die bijzondere mensen, die, die, die noemen we in de Nederlandse literatuur door de hoger opgeleide. Uh, maar het is niet altijd hoger opgeleid. Het zijn gewoon bijzondere mensen, ze hoeven niet per se... Dus ik noem ze keien. En die keien, hoe, hoe, hoe krijg je die dan naar de stad? Of? Juist, hoe krijg je die naar de stad? Nou ja, die krijg je naar de stad. Door... Hoe houd je ze in de stad? Ja, juist. Want er zijn nou, natuurlijk genoeg keien die al wel in Amsterdam wonen. Ja, nou ja, de keien die er zijn, of die het kunnen worden... Uh, die moet je heel goed opleiden. Uh, maar je moet ook gewoon bijzondere mensen naar je stad trekken. En dat doe je, grappig genoeg, gewoon door de deuren open te zetten voor talent... en er een geweldig spannende stad van te maken. En Amsterdam heeft dat talent. Amsterdam is, voor Amsterdammers, maar ook voor een heleboel buitenlanders... voor een heleboel mensen in Nederland of buiten Nederland... is het een geweldig fascinerende stad. Ik ontving, niet al te lang geleden... research fellows van een hele beroemde buitenlandse universiteit. Hele prominente... Uh, academici die echt die ongelooflijk veel kunnen... en op heel veel plekken in de wereld komen. Die waren een week in Amsterdam. Nou, werkelijk, ze waren zo gek geworden op die stad. Ik, nou, ze vraten het behang bijna van de muren van de ambtswoning af. Maar de het men... maakte een magische indruk op mensen. Maar er is natuurlijk een aantal manieren... om die keien dan in Amsterdam te krijgen. Dat is ja. door ze uh, zelf op te leiden. Uh, door ze aan te trekken of, en door ze vast te houden. Ja, en al die drie dingen moet je doen. Maar wat levert dat nou meer... Op voor de stad en meer werkgelegenheid. Want we begonnen met die 40.000 banen. Nou, kijk, nu hebben we. Uh, nu hebben we van Amsterdam een hele aantrekkelijke stad gemaakt. Maar de deuren staan niet open voor talent. Want als je in Amsterdam. Hè, je, bent, je bent. Je wil. Er zijn bijvoorbeeld mensen die hebben. die maken. die ontwerpen hele bijzondere spijkerbroeken. of die verzinnen nieuwe apps. Of die, en die willen naar Amsterdam komen. omdat het een stad is met een magische aantrekkingskracht. Maar waar ga je wonen? Je gaat of. We hebben, we hebben Twee derde van onze stad is sociale woningbouw. Daarvoor moet je op de wachtlijst. Je komt er moeilijk in. Je komt er moeilijk in. We, He? hebben, we dus... hebben de woningmarkt dichtgetimmerd. Dus wat je moet doen is... we moeten gewoon zo eerlijk zijn om de deur open te doen voor talent. En dat doen we niet door twee derde van de stad... dicht te timmeren met sociale woningbouw. Dat doet ook geen enkele andere stad in de wereld. Dat is een unicum. Er is geen stad die dat heeft. Ik zag cijfers. Stockholm 0. Uh, Parijs ja. 10 In Europa zitten grote steden... tussen de 0 en de 20 sociale woningbouw. Amsterdam zit boven de 60. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou ja... Ik denk dat we, dat we naast het verbeteren van het onderwijs... naast het aantrekkelijk maken en veilig maken van de stad... dat we ook iets aan onze, aan onze woningmarkt moeten doen. Daar ontkomen we niet aan. We zijn echt het buitenbeentje van de wereld. Maar gooien die mensen dan eruit? Nee, of we ga je, ga je extra uit. woningen bijbouwen? Nee, we gooien niemand eruit. Niemand wordt ergens uitgegooid. Dat is ook een echt on-Amsterdamse oplossing om mensen te gooien. Dat, dat, dat doe je niet. Dus iedereen wordt netjes behandeld... en iedereen heeft het recht op wat hij heeft... Uh, maar je kunt natuurlijk wel langzaam dat percentage sociale woningbouw terugbrengen. En er zijn allerlei manieren voor. He, je zou uh, mensen überhaupt in staat kunnen stellen om hun eigen woning te kopen. Maar er is ook een groep die dat gewoon niet kan betalen. Nee, dat is waar. Nou, niemand wordt ertoe verplicht. Maar er is ook een groep die het wel kan betalen. En er is ook een groep die zegt, nou, ik wil die woning best kopen... Uh, maar ik ben bereid om hem daarna te verkopen... daar word ik misschien zelf ook beter van... en dan ga ik wel ergens anders wonen. Dat kan ook. Er zijn allerlei manieren... Uh, om het percentage sociale woningbouw terug te brengen... maar we gaan natuurlijk geen dingen doen... waardoor mensen in hun bestaan bedreigd worden... hun woning uit moeten. Dat is niet aan de orde. Maar dat, dat, dat stel ik ook niet voor. Maar er is een wachtlijst van tien jaar, begreep ik... Ja. Uh, voor mensen die een sociale huurwoning willen... Ja. Dat is toch heel tegenstrijdig dan, het verhaal wat u vertelt. Nou, ik denk dat dat eigenlijk vrij logisch is... dat er een wachtlijst is van, uh, van tien jaar. Want als je 60% van de Amsterdamse woningen... Uh, maakt tot woningen die in de duurste stad van Nederland liggen... Uh, met een hele lage huur... Nou, dan willen natuurlijk heel veel mensen wonen. Dat is logisch. Als je de, de populairste stad van Nederland... heel goedkoop maakt om te wonen... dan willen er een heleboel mensen wonen... en dan krijg je een hele lange wachtlijst. Natuurlijk is er kritiek. Uh, vanavond nog in het parool uh, van de SP, de, de SP-fractie van Amsterdam. En vanavond was er in het journaal ook nog een uh, fragment te horen. Want uh, landelijk is er een idee van de PvdA en de ChristenUnie. Die willen eigenlijk het uh, aantal huurwoningen, of het bedrag wat je uh, moet hebben om een, in aanmerking te komen voor een huurwoning, verhogen. Ja, ook mensen met een middeninkomen moeten in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dat kan nu niet, omdat de inkomensgrens bij 34.000 euro ligt. Veel mensen kunnen daardoor niet aan een betaalbare woning komen. PvdA en ChristenUnie willen daarom de inkomensgrens verhogen. Mijn vriend Ferry werkt in het leger. Ik werk als doktersassistent in het ziekenhuis. Samen wonen wij met onze dochters van vijf jaar en van zes weken bij mijn ouders. Omdat wij nog geen eigen woning hebben kunnen krijgen. Yeah. We zijn gewoon beland tussen wal en schip. Je kunt geen uh, fatsoenlijke hypotheek afsluiten voor een eengezinswoning. Omdat je dat graag wil. Je bent een gezin. En je verdient zogenaamd ook te veel voor een huurwoning. Dus nou zit je gewoon vast. Ja, de middengroepen hebben het ontzettend moeilijk... op de Amsterdamse woningmarkt. Ik bedoel, we hebben eigenlijk, laten we het onder ogen zien... de middengroepen eigenlijk hè, de stad uitgewerkt... en die wonen nu in permanente of Almere. Dat is wat er gebeurd is. En die middengroepen zouden terug naar de stad moeten. Uh, dit is een sympathiek voorstel. Ik denk dat het uiteindelijk op lange termijn... ook wel een raar voorstel is. Want? Nou, we hebben in Nederland, direct en indirect, hebben we... De, de, bijna alle huishoudens uh, in Nederland krijgen wel op een of andere manier een woonsubsidie. Uh, sociale woningbouw is in essentie een verborgen subsidie. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, hypotheekrente -aftrek. We geven iedereen op een of andere manier woonsubsidie. En nu komt het voorstel om nog meer groepen woonsubsidie te geven. Als je dit allemaal blijft doen, dan blijft het natuurlijk zo dat de particuliere woningbouw, uh, weg blijft uit de stad. En dan blijft uiteindelijk alles corporatiewoning. En dat blijft dus uiteindelijk heel duur voor de samenleving. We steken in Nederland, direct en indirect... zo'n 20 miljard in woningbouwsubsidies, Dat kun je zeggen. En uiteindelijk denk ik dat er gewoon een normalere... en gezondere markt moet komen. Maar ik moet zeggen dat ik persoonlijk wel sympathiek ben... over het streven om de middeninkomens terug te krijgen naar de stad. Dat is heel belangrijk voor de stad... Het wordt een beetje een rare stad ook. Ja, want? Ja, het midden ontbreekt. Kijk, ik woon ook net op een rare plek. Dat als ik 100 meter naar de ene kant uh, fiets. Dan, uh, dan, dan, dan kom ik in, uh, bij mensen die, die het heel chic hebben. Fiets ik 100 meter naar de andere kant. dan kom ik uh, bij de bakker waar uh, onlangs nog iemand is vermoord. En dat voelt raar en gespleten. Een stad zonder middengroep is een rare stad. Ja. Dat moeten we moeten wat we aan doen. Want, want ja, wat gevoel geeft dat dan? Nou, het is een beetje... Het, kijk, Amsterdam gaat er altijd prat op een ongedeelde stad te zijn. Nou ja, als je een ongedeelde stad wil zijn... moet je niet de middengroepen de stad uitsturen, toch? Nou ja, dat klopt. Dus? Dus het is goed dat de middengroepen terugkomen naar de stad. Eh, om er dan alleen nog maar een groep bij te voegen... die ook nog subsidie voor zijn woning moet krijgen. Dat zou uiteindelijk mijn lange termijn oplossing niet zijn. Straks na één uur uh, praten we verder over dit onderwerp. Uh, u kunt meepraten, bel, mail of twitter naar ons. Telefoonnummer is 0800-1121. En uh, als u twittert, dan hashtag Casaluna. En ons mailadres casaluna.ncv.nl. En onze hoofdvraag is eigenlijk, heeft u ook problemen... om een huur- of koopwoning te krijgen die bij uw portemonnee past? Heeft u ook problemen om een huur- of koopwoning te krijgen... die bij uw portemonnee past? En, als dat zo is, belt u dan uh, of mailt u en dan uh, komt u in de uitzending na één uur. Um, ik las in een interview dat u gedreven wordt door vrolijke boosheid. <laughs> ja. Of door optimistische teleurstelling. Welke, ja. welke van de twee is het nu? Nou, het begon, bij, uh, ja, het begon toch bij ja, optimistische ergernis, noem ik het altijd. <laughs> ja, kijk, ik, ik, ik heb 17 jaar in het bedrijfsleven uh, gewerkt. En heb de overheid altijd van buitenaf bekeken. En dat toch ook wel aangeergerd. Maar niet op een norse manier, want daar heeft niemand wat aan. Ja, waar ergerde zich aan? Waar, waar kon nou, je nou, echt boos, boos maken? Aan, nou, aan, aan, Ik erger me aan, aan de verspilling van belastinggeld, om te beginnen. Ik erger me aan, aan, aan, aan vreselijk onlogische beslissingen. Ik erger me aan die dingen die we met allemaal goede bedoelingen doen... maar die de economische groei alleen maar tegenhouden. Uh, ik erger me aan, aan, aan mensen zogenaamd helpen... maar wel met dingen waar ze eigenlijk op de lange termijn alleen maar last van hebben. Um, ik erger me aan onlogisch beleid en verspilling. Maar dat moet je op een vrolijke manier doen. Je kan wel van buitenaf gaan staan klagen... maar dat moet je niet doen. Dus ik heb uh, een jaar of negen geleden ge, uh, gezegd... nou, ik uh, ik stap uit het bedrijfsleven en ik ga wel voor de overheid werken. Wat is nu het grote verschil? Nou, het grote verschil is dat, dat de doelen bij de overheid zijn echt anders zijn. Bij het bedrijfsleven weet je gewoon uh, dat er winst gemaakt moet worden. En bij de overheid moet er veel meer tegelijk. En dat maakt het moeilijker, maar maakt het ook, maakt het ook spannender. En bovendien moet je bij de overheid heel veel meer mensen overtuigen. Heel veel meer mensen overtuigen. Ik, bedoel, ik ben in het bedrijfsleven niet zo erg vaak specifieke lobbygroepen tegengekomen. Maar op dit moment de hele dag. Dus het is moeilijker om iets te bereiken. Maar het, is ook wel, ja, het geeft ook meer energie. Want Zoals dat plan van daarnet. Hè, die 40.000 banen. Want ja. die link, die, die, die, kunt u nu nog eens benoemen? Ja. Banen en economische groei komt van talent. En talent komt naar steden. En daar, maak, daar, daar verzinnen ze innovatieve dingen. En jij en ik weten nog niet wat dat voor dingen zijn. Die gaan iets verzinnen waar wij helemaal niet aan gedacht hebben. Maar daar komt economische groei vandaan. En daar komen banen vandaan. En dat is iets magisch wat gebeurt als je een heleboel bijzondere mensen... allemaal bovenop elkaar op een hoopje doet. En u vertelt het dan, maar snappen ze dat dan in het stadhuis meteen? Dat, dat die rekensom van u dan klopt en 40.000 banen op zou kunnen leveren? Of moet je daar heel erg... je best voor doen om al die mensen te over te doen? Ja, je moet altijd heel erg je best voor doen... Om, uh, om je punt duidelijk te maken. Maar dat is ook niet zo erg. Dat is ook niet zo erg. En was dat in het bedrijfsleven makkelijker? Als u dan een plan op tafel legde, ja, dat dan was... snapte men sneller... wat u eigenlijk daarmee wilde? Ja. ja, dat snapte men sneller. Hoe komt dat dan? Waar ligt dat dan aan? Wat is dan die cultuur? Nou, ik denk dat we... De, dat we, dat we, dat we moeten niet doen... alsof de publieke sector... het allemaal heel makkelijk is... Het zijn, het zijn ingewikkelde problemen. Um, er zit een heleboel aan vast. Um, ja, dat heb je niet 1, 2, 3 even opgelost. En denk je te hebben opgelost, dan komt er iemand langs... die zegt, hé, hey, maar heb je hier aan gedacht. Maar dat maakt het wel spannender. En trager. Ja, het maakt het veel trager. Maar, Heeft u dat geduld wel? Nou, kijk, ik, ik ben toch wel een beetje een ouderwetse wereldverbeteraar. Dus dat houdt mij ook wel aan de Met gang. Met de nadruk op ouderwets of op wereldverbeteraar? Nee, gewoon de ouderwetse <laughs> wereldverbeteraar. Um, ik, ik doe het niet om er zelf beter van te worden. Ik word er ook niet zoveel beter van, geloof ik. Uh, daar ligt het allemaal niet aan. Ik hou ervan gewoon om, om achter een, ja, een klassiek ideaal aan te lopen. Niet als loopbaan, de publieke sector. Niet als loopbaan, maar als missie. Nou, dat is een beetje ouderwets... Maar van dat soort ouderwets hou ik. Maar de vraag was of u geduld heeft om. Ik had het om vroeger de mensen niet. Die niet zo snel zijn. Nee, uh... ik, had ik had het vroeger niet. Dus die eerste 70 jaar in het bedrijfsleven was maar goed ook. Maar ik ben wel geduldiger geworden. Ja? ja kijk, in de publie... Hoe leer je dat? In de publieke sector moet je tien keer op het doel schieten. en dan zit je er één keer in. Maar dan moet je dus bij zesde keer schieten. niet verdrietig worden dat hij er niet in gaat. Dan moet je gewoon denken: nou, nog vier keer. En ja. sommige dingen duren heel lang, sommige hervormingen. Dan moet je tien jaar op wachten. Of twintig in sommige gevallen. Hoe dat heeft, dan moet je maar. Maar Hoe heeft u dat inzicht gekregen? Uh, nou, op een gegeven moment... Het komt, ik denk dat geduld ook wel een beetje met leeftijd komt, toch? Ja? Ja. ja kijk, de, op een gegeven moment... De tijd dat je de wereld in een week wilde veranderen... Ja, die, die ligt op een gegeven moment toch ook achter je. Je hebt gewoon meer geduld gekregen. Ik denk, het komt wel. Het gaat in stapjes... Beetje bij beetje, maar het komt wel. Gewoon doorgaan. Kunt u ook iets loslaten? Als het niet lukt, of, of als, als men geen behoefte ja, heeft aan, kies, aan uw oplossing? Ja, ik, ik, kies, ik kies de strijd waarvan ik denk dat ik verder kan komen. En soms denk ik ook: dit moeten we even vijf jaar laten wachten. En dan komt het daarna weer terug. Dat is wel lang, hè, vijf jaar? Nou, er zijn altijd genoeg andere dingen. Er zijn altijd genoeg andere dingen. Maar kunt u iets loslaten, stoppen? Want ik heb begrepen dat u eigenlijk altijd bezig bent met het oplossen van problemen. U, u heeft geen uitknop, heb ik gelezen. Nee, nee, nee, dat is mijn grote probleem. Ik heb geen uitknop. Maar daar heb ik vooral ja, is het zelf echt last een probleem? van. probleem? Ja, ja. Ja, nee, daar heb ik vooral zelf last van. Dat ik, ja, nee, ik stop dus niet. Maar het stopt ook niet per se s'avonds. Het stopt ook niet per se in het weekend. En als ik dan na een periode waarin ik het druk had, denk, nou wordt het wat rustiger, dan. Um, dan ga ik zelf weer andere dingen verzinnen. Maar af en toe word ik er ook wel eens een beetje gek van. Het hoofd stopt niet. En waar komt dat vandaan? Ja, dat doet het hoofd. Het hoofd gaat door. Het hoofd gaat andere dingen bedenken. Ook al ben ik er zelf tegen. Denk ik, nu, moet het even, nu moet het even ophouden. Maar dan gaat het hoofd maar door. Maar wilt u ook echt een punt maken? Wilt u wilt u, wilt u uzelf bewijzen dat, dat u er geweest bent op deze wereld en iets heeft... Nee, de ouderwetse, heeft de ouderwetse wereldverbeteraar ziet dan weer een hoekje van de wereld... waarvan hij denkt dat hij het kan verbeteren, denk ik. Ja. En ik vind het op zich wel veel dingen interessant. Dan denk ik, ja, volgens mij kan dit wel beter. Je moet toch iets mee kunnen. En kijk, ik heb wel een heleboel verschillende dingen gedaan. En daardoor ga je een heleboel dingen herkennen. En dan ga je weer op ideeën komen. Ik ben afgestudeerd in, in duurzame energie... maar ik heb me daarna in het bedrijfsleven... maar daarna ook bij de overheid... met, met nou ja, bijna elke sector van de economie wel een keer bezig gehouden. En dan ga je dingen herkennen. Ga je denken, dit zou ook kunnen zoals ze daar doen. En dat zou op een andere manier kunnen. En hier geloof ik geen barst van dit, dat dit efficiënt gaat. Nou, en soms heb je het fout. Ik denk dat er een, een belangrijk deel van mijn hypotheses die ik heb... is gewoon onzin. Oh ja. Nou, dan laat ik ze ook weer los. <lacht> Ja? ja, en dat lukt u dan ook S sommige wel. Sommige dingen zijn gewoon. En dan denk je van. Dus volgens mij moet het zo. En dan denk je. Nee, dan ontdek je dat het niet waar is. Dus dan, dan bent, stop je er ook mee. Dus je bent te overtuigen. Ja, ik ben op zoek naar de waarheid. En als, als ik, wat ik denk niet de waarheid blijkt te zijn, nou, dan is het gewoon. Dan stoppen we ermee. Uw vader, u overleed toen u negen was. Ja. Heeft dat er iets mee te maken? Dat elke klap raak moet zijn, omdat het zo, ook zo voorbij kan zijn? Nou, ik heb er wel haast door gekregen, ja. Ja, in mijn familie worden ze niet altijd heel oud. Dus ik heb altijd wel een beetje een gevoel van haast. Ik moet nog een heleboel dingen afkrijgen. Uh, maar sommige dingen, daar moet je geduld voor hebben. Maar dan ga ik, richt ik me even tijdelijk op iets anders. Maar u realiseert u zich dus dat, dat het van korte duur kan zijn, zeg maar. Ja. En daardoor doet u dingen anders dan wellicht als uw vader niet zo vroeg was overleden. Nou, dat heb ik wel eens gedacht, ja, dat dat zo is, ja. Vertelt u eens? Nou, ik denk dat ik daar wel een gevoel van haast aan heb, aan heb ontleend, ja. Ja. Ook in Amsterdam, toen iedereen zei... nou, je moet het een beetje rustig aandoen en uh, één dossier tegelijk. Ik heb meteen een kalender gemaakt van de tien topdossiers. Die heb ik allemaal in volgorde gezet... en ik ben ze in, uh, in hoog tempo allemaal, uh, allemaal achter elkaar gaan afwerken... Ik, daar dacht ik twee jaar over te doen. En dat is 2,5 nou, kleine drie geworden. Dus het heeft ietsje langer geduurd dan ik had gedacht. Maar mijn oorspronkelijke lijstje is helemaal gedaan. Maar is het dan vervelend om dan te voelen dat je haast hebt? Nee, want het geeft ook energie. Want misschien wordt u wel 95. Dan was die haast helemaal... Voor niks geweest. Ja, nou, maar is het dan niet nog schitterender? Dan word je 95 en moet je eens kijken hoeveel dingen je dan gedaan hebt. Is dat niet fantastisch? Maar misschien had u dingen ook rustiger kunnen doen. Uw familie bijvoorbeeld, want ik heb begrepen dat u als u op vakantie bent, dat is eigenlijk een soort verkapt werkbezoek. Uh, ja, Legt u eens ik... uit? Ja, kijk, dan is het interessant om als je in een, in een, in een, stad, in een stad woont, maar ook, maar ook een stad bestuurt van 800.000 inwoners, dan, en die ook hard groeit dan is het interessant om te weten wat het verschil is... met een stad die half zo groot is en een stad die tweemaal zo groot is. Dus daar wat betekent u, dat daar voor voorzieningenniveau? Daar kiest u uw vakantiebestemming op uit. Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja, dat heb ik wel gedaan. Ik heb één keer een vakantie gedaan met steden die half zo groot waren... net zo groot, tweemaal zo groot en viermaal zo groot. En dan proberen te ontdekken wat het verschil is. Wat, wat, wat doet dat met een stad... Wat hoe, voor dynamiek komt daar dan? En hoe doet u dat dan? Gaat u dan in de metro zitten? Ja, of? dan ga ik rondlopen en dan ga ik, ja, ik ga in de metro zitten. Maar ik ga ook kijken waar ze hun geld mee verdienen. En wat voor bedrijven erop afkomen. En wat voor sfeer daar hangt. En dan ontdek je ook, ook, ook steden die op, op sommige terreinen... heel erg op Amsterdam lijken, maar op andere terreinen helemaal niet. Je kan dus ook soms heel tevreden worden over je eigen stad. En ik was bijvoorbeeld laatst in in Hamburg. En Hamburg is, een, is, is de rijkste stad van Duitsland. Onwaarachtige dynamiek. Maar werkelijk alles zit stikvol met graffiti en overal ligt troep op de grond. En dan denk je, hé. Hey, ik heb veel steden gezien waarvan ik dacht, jeetje, was onze stad maar zo schoon. Maar er zijn ook steden waarvan je denkt, gadverdari. We zijn eigenlijk best een schone stad. Het is ook goed om het perspectief te houden. Je ziet pas dingen in je eigen stad als je ze op tien andere plekken op een andere manier hebt gezien. En uw gezin zit dan in een pretpark of zo op dat moment? Of? Nee, dat vinden mensen ook leuk. Ja, dat vinden mensen leuk. Nee. Ja, ja, ja. Kinderen ja. willen toch niet uh, in een stad rondlopen... om te kijken of deze stad wel nou, net dat, zo goed of, of minder is dan Amsterdam? Dat kinderen beperkt. Maar kinderen vinden het bijvoorbeeld wel heel leuk... om over een stad na te denken. Ja, als ik bijvoorbeeld mijn kinderen... Dat, dat doe ik ook wel, dan zeg ik... nou. Jasper, nou hebben we het probleem met de scooters. Wat is nou het precieze probleem? Nou, dan komen we ertoe dat wat het probleem is. en dan, Wat kan je er dan aan doen? En dan komen de oplossingen. Nou, je kan de scooter verbieden. Of je kan de fietspaden breder maken. Of je kan zorgen dat ze niet zo stinken met een ander soort motor erin. En dan komen er allemaal oplossingen. En dat kan zo'n jongetje heel goed. Echt waar dat doet ja, die kan, Ja, die kan. je hm. moet een beetje jongetjes ook trainen om na te denken... Maar dat is ook hartstikke leuk. Maar dat gaat nog vier jaar goed, dan is die puber. En dan, dan, dan is het afgelopen. Ja, misschien hoor. wel. Dan heb ik ook haast mee. Dus. <laughs> ik bedoel, dan moet ik het nu met hem bespreken. Maar dat is hartstikke leuk. Dat vinden kinderen heel leuk. Die kunnen dat heel goed. Die oh. zijn helemaal niet zo geremd over dingen... die ze toevallig gisteren in de krant hebben gelezen... die ze nu verplicht moeten zeggen. Die zeggen niet per se de scooter naar de rijbaan... maar die verzinnen iets heel anders waarvan je denkt... nou, wat is daar mis aan? De kinderen moeten ook leren nadenken. Het is lollig ook. In Amsterdam zeggen ze, um, het is niet de vraag of u naar Den Haag gaat... en de landelijke politiek ingaat, maar wanneer? Nee hoor, dat zeggen ze in Amsterdam helemaal niet. Jawel, dat hoor ik. Oh? Ja. nee, nou, ik hoor het niet. Ik zit nu in Amsterdam. <lacht> en ik heb me ook beschikbaar gesteld voor een volgende periode. Het is aan de kiezer of dat doorgaat, maar ik zou het uh, zomaar weer doen. Dank dat u hier was. We zijn er doorheen. Het um, volgende uur gaan we verder, na het hoorspel... Skypen met vroeger. Dat is, begint vandaag en dat loopt tot met donderdag. Gepresenteerd door Lucerre Carrasso. U kunt nog uh, bellen, mailen of twitteren. Heeft u ook problemen om een huur of koopwoning te krijgen die bij uw portemonnee past? Bel dan naar 0800 1121 of mail of twitter. Tot straks na het hoorspel. Ik, ik, ik, ik, ik, ik... En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV Goedenacht. mijn naam is Lucella Carasso en u hoort vannacht verhalen uit De Eerste Hand...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 is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Volgens berichten van een kwartier geleden is de toestand kritiek. Er wordt met man en macht gewerkt aan versterking van de derken. Ik heb nu contact met Cor Heuvelman aan boord van de twee gebroeders. Het is de vroege ochtend van 1 februari 1953. Hallo. hallo. Ik hallo. hoor hem heel slecht. Kan dat? Hallo. Dag meneer Heuvelman. U bent in de uitzending. Uh, ik begrijp Hello. dat u op weg bent naar Nieuwekerk aan de IJssel. Sorry, ja, ik kan, ik, ik kan u uh, slecht verstaan. Het is, het is, niet te geloven wat er geweld hier aan de gang is. Het is. Uh... Meneer Heuvelman. Hallo, ja, sorry, ik, ik, ik liet u vallen. Het schip, we varen door, door een zware noordwesten en we slingeren alle kanten op. En ik begrijp dat u onderweg bent naar een dijkdoorbraak bij Nieuwekerk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat gat, dat, uh, dat slijt uh, hard uit en dat wordt snel groter. En wat, ga, wat gaat u daar dan doen, uh, meneer Heuvelman? Ja, ja, we gaan uh, het schip in het gat parkeren dus. Uh, we hopen dat het het water tegenhoudt. Het is een ideetje van het rayonhoofd hier, Leen Boer, de zandhandelaar. Ja, als je het zegt, dan uh, stelt het niets voor. Als je het snel zegt, hè, even een scheepje voor een gat gooien. Maar uh, ja, dan moet toch iemand, uh, moet het wel even doen natuurlijk. Ja, nou, uh, u gaat uw schip voor het gat in de dijk ja. varen. Dat klinkt heel riskant. Ja, ja, ja, ja, nee, maar het is mijn schip niet, hoor. Hè? Het is uw schip niet? Ik dacht... Nee, nee, nee, ik ben hier gewoon om te helpen. U moet, u moet even groen hebben, maar die zit aan het roeren. Wacht even. GELUIDEN. Er is iemand van de radio. Ik ben dat ding in ja. bezig. bezig. So, uh, mevrouw? Ja? M ja, meneer Evengroen heeft zijn handen vol op dit moment. Uh, hij kan niet het roer bedienen en de snelheid controleren en met u praten uh, tegelijkertijd. Dus uh, het komt nogal precies, moet u weten. En het schip, is, uh, nou ja, het schip is 18 meter lang en het schijnt dat de pres ondertussen zo'n 15 meter breed is. Dus het risico dat het misgaat is vrij groot. Ja, en het schip kan ook zomaar door dat gat pleuren, snapt u? Dus dan zijn we weg en niet alleen wij. Ook al dat volk wat op de dijk in de weer is. En de hele Alexanderpolder. Ja, de hele Alexanderpolder. Half Zuid-Holland. Half Zuid-Holland. En de, en de burgemeester zei dat het gebied van Rotterdam tot aan Den Haag onder water loopt... als dus wij dit schip niet Leiden, door het gat krijgen. Ja. aan de rij, ja, ja. Koop, De, de paarden, koop. de schapen, die staan al in het water. En eh, tenminste, dat zei de burgemeester. Het water stroomt met een enorme kracht ja, die polder meter, in. Zes meter onder A.P. is het daar. Ja. Zes meter. Ja, ja zes meter. Dus, dus daar hangt behoorlijk wat vanaf. Uh, en hoe gaat u het aanpakken? Want een, een schip van 18 meter lang voor een gat van 15 meter varen, met die hevige stroming. Gekke werk. We ja, nee, lucht. dat is gekke werk. Dat is gekke werk. We varen met de punt in de dijk en dan gooien we een paar lijnen uit. Snapt u die, die lui op de dijk. Die trekken het schip dan tegen de wal. En dan gooit even groen. Die gooit dan het roer om. En dan laten we het schip door de wind en de stroming zo. Zo boem, zo voor het, voor het gat vallen. Dus als, als een soort sluisdeur eigenlijk gekke sluisdeur. Ja, als ik het geweten had. u gaat de twee gebroeders als sluisdeur gebruiken. Ja ja, ja. Dat, dat, dat is zo boem, zo voor het gat valt. Snapt u dat is het idee. Toch even groen. Nee, dat hopen we. Ja, ja. Levert dat dan geen onherstelbare schade aan het schip op? Ja. Ja. Ja, die ligt eruit natuurlijk. Dat dat schip dat ligt eruit. Dat ligt eruit. Absoluut. Dus Evengoen offert om een ramp te voorkomen zijn enige bron van inkomsten op. Dat is wel het plan, ja. Nobel. Ja, het is nobel. Het is heel nobel. Ja, ja. Ja, en het schip, het schip is ook gevorderd, natuurlijk. De burgemeester heeft het schip gevorderd. In naam der koningin. In naam der koningin, ik vorder het, dit ah, schip. Zei dus de Evengoen doet het niet uit eigen wil. Ja, wel, ja. Nee, ja nou, uiteindelijk wel, tuurlijk. Kijk, kijk, we zijn gisteren met drie schepen in Nieuwekerk voor anker gegaan, in een opper. Een schip van Ene van Vliet, de inconstant van mijn vader en mij, en dus de twee gebroeders van Evengroen hier. En de... de enige drie schepen in de wijde omtrek. Nou, die twee andere schepen die zijn veel te groot en te zwaar om tegen de dijk te gooien. Dus toen heeft de burgemeester een dringend... Wacht even, want dat is misschien wel aardig om daar ook even de burgemeester over te spreken. Wacht ja. even, blijf bij ons. Uh, jongens, kunnen, kunnen wij contact leggen met de burgemeester? Hallo? Hoor jij nog? Een... Ja, we proberen het, meneer Heuvelman. Ja. Even terug naar u. want uh, ja. Waarom bent u voortreken? dan eigenlijk aan boord? Sorry? Waarom bent u dan eigenlijk aan boord? Ja, mevrouw, dit gaat natuurlijk niet alleen. Iemand moet de lijnen gooien en de roeiboot klaar houden. Bedoel, als alles lukt, dan, dan verlaten we het schip per roeiboot. En daarvoor moet je met z'n tweeën zijn natuurlijk. Ja, ik, ik hoor volgens mij uh, de burgemeester. De ja. burgemeester van Nieuwkerk aan de IJssel, de heer Vogelaar. Goedemiddag, meneer Vogelaar. Um, ja, ik wil van u graag weten, we horen dit, dit spannende verhaal nu van het schip. Hoe is de situatie aan de wal? Nou ja, nacht. Het is natuurlijk helemaal geen goede nacht. Want het is somber, mevrouw. Uiterst somber. We hebben zojuist melding gekregen van de eerste doden, een echtpaar uit de oude kerk. En er worden ook nog een aantal mensen vermist. En het spijt me, maar beter nieuws kan ik u niet melden. En er zijn allerlei acties aan de gang om erger te voorkomen, zoals de actie van Arie Evengroen. Ja, ja. Ik begrijp dat u hem de opdracht heeft gegeven om zijn schip in de Bres in de dijk te varen. Ja, dat klopt. En bent u niet bang dat dat misgaat, dat dat gat nog veel groter zal worden? Want meneer Heuvelman die heeft ons zojuist verteld... dat er vele duizenden levens op het spel staan. Duizenden levens? Er staan miljoenen levens op het spel, mevrouw. Ik hoef mij de ernst van de situatie niet uit te leggen. Uit Zeeland komen berichten dat tientallen mensen zijn verdronken... en dat, dat hele boerderijen zijn meegesleurd. Mensen zijn in, in, in wanhoop naar de daken van hun huis gevlucht... En, en zitten ze boven op het dak te wachten op hulp... Hier om mij heen slepen mannen en vrouwen in weer en wind zandzakken aan om maar te proberen die wond in de dijk te stelpen. En, en, en, en dat lukt niet, mevrouw, het water is te sterk. Het is uh, Gods wil, zegt men. En het is niet aan mij om aan Gods wil te twijfelen, nog daartegen in te gaan. Maar ik kan alleen maar denken aan de koude, open, gesperde ogen van die dode mannen en vrouwen. Ik krijg dat beeld maar niet uit mijn kop. Ik, ik, ik moet er toch alles aan proberen te doen om, om, om niet meer mensen dood te laten gaan, toch, mevrouw? Of, of, of, of denkt u dat ik moet vertrouwen op God? Uh, ja. ja, het is niet aan mij om daar, u daarin te adviseren, burgemeester. Als ik het zo hoor, dan denk ik dat u doet wat u kunt onder de gegeven omstandigheden. Ja. sterkte daarbij is eigenlijk het enige wat ik zou kunnen zeggen. Ja, Dank u. En uh, wij hebben trouwens contact met de twee gebroeders nu. U hoorde net misschien al even Cor Heuvelman en ook Arie ja. Evengroen. Is er nog iets dat u op dit moment tegen de mannen zou willen zeggen? Ja, ja, ja. Arie! Hallo! Hallo, Arie, ben jij dat? Arie! Nee, Evengroen is de druk burgemeester. Is dat de, is dat de burgemeester? Ja, ja, ja. We, we, we naderen de pres. Ach, ja. Is dat Vogelaar? Ja, ja, ja dat ben ik. Vraag even hoe het met mijn vrouw is. Ja, daar hebben we nu toch geen tijd voor, Arie. Kom op. Ja, burgemeester Evengroen wil heel graag weten hoe het met zijn vrouw is. Zeg hem dat ik van haar hou. Ja, hij houdt van haar. En nee, nee, nee. laat Vogelaar tegen mijn vrouw zeggen dat ik van haar hou. Ja, Arie, oh, Arie, om... Ari, het gaat goed, hoor, met je vrouw. Ja? Ja, Arie, het gaat heel goed met je vrouw. En, en ze bidt voor je dat je dat weet. We bidden allemaal voor je. Ik weet heel goed wat ik van je gevraagd heb. En ik zal het ook nooit, nooit, nooit, nooit vergeten. Ja, daar? Weet dat wij hier. Daar is het gat! Oh, maar oh, ja! Ja! Oh, mijn nee, hemel! Oh, ja. oh. Mevrouw, ik moet er vandoor! Oh, nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Kijk dan, het is toch idioot? Dat hele pluis volstrekt krankzinnig. Ja, natuurlijk is dat krankzinnig, maar het gaat werken, heus. Kom op! Je moet opletten. De, de, de golven, de wind, de, de, we, we slaan straks hartstikke door die dijk, heen. Hey, dit, dit wordt het einde. Dit, dit, dit, dit. Ari, pak dat. Het roe, het. Dit is jouw schip. Hé, hey, jij kent elk moertje en boutje op deze schuit. Kom op, als iemand dit kan, dan ben jij het. Kom op. Het is mijn boot, mijn mooie boot, en hij gaat er Houd koers, Ari, goed. Houd de boeg gericht. Op, op de bal. Kom op. Boeg op, op de bal, op de Het roer. Goed. Ik hou het niet alleen. Ik hou niet goed. Dit is goed. een paar meter nog. Pak mooi, draai, je, draai! draai rechts, zo, die van. goed zo, kom, rechts, zo! Ja! Ja. ja! Kom op! Ja! nee! Ja. Wacht even, in de wolk blijft steken Hij Ik zit nu vast. Het is mislukt, we moeten, wacht, wacht, we zwinken, we zweken! We draaien, het gaat hier, Het draaien, het gaat hier, hou vast! Au. Kom op. Ze verdwijnen hier uit beeld en de verbinding wordt slechter. Uh, ze hebben het wel gered. De dijk houdt het hier. Dit was 1 februari 1953, een buitengewoon spannende nacht. Ze hebben vele levens gespaard hiermee. En op de plaats van het gat bij Nieuwekerk aan de IJssel... herinnert nu een beeld aan dit hachelijke avontuur. Een beeld dat heet een dubbeltje op zijn kant. En de twee heren, Arie Evengroen, die heeft lange tijd moeten wachten voordat zijn schade vergoed werd door het Rampenfonds. Hij vergat meestal te vertellen dat Cor Heuvelman hem die nacht geholpen heeft. Heuvelman zelf die ontving uiteindelijk in 2009, dus 56 jaar na dato, een zilveren medaille van de stichting Carnegie Heldenfonds. Hij was toen 77 jaar. Dit was Skypen met vroeger. Ik wens u een goede nacht en graag tot morgen.